Nu volgt het eerste deel van een oorspronkelijk luisterspel door Carl Lans, geregisseerd door Leon Bovel. Ontvoering. laten leveren aan de fabrieken van Pentanië gaan hun eigen industrie immers niet op. En met de installaties leveren wij onze geheime agenten mee als technici. Oh, waar blijft u dan met uw toeristen? Hm? Intussen wordt het grondwerk voor uw specialisten toch maar voorbereid door mijn amateur -touristen. U zou zich verbazen over wat deze amateurs nog voor informaties binnenbrengen uit Pentanië. Soms zelfs over uw specialisten. Tien uur vijf. De protector kan zo komen. Ik vrees dat het hoofd van de geheime politie achter deze samenkomst zit. Zoiets hoort u te vrezen met te weten. Overigens typisch Maracos. Zijn geheime politie spant een net en als het ergens scheurt... ...probeert hij de verantwoordelijkheid daarvoor af te wentelen op onze verbindingstaf. Zo. Is dat uw mening aantrek? Typisch iets voor Skripal. Onze verantwoordelijkheid afschuiven. Ik zal uw mening in gedachten houden. Een ogenblik, generaal. U hebt onze informaties ontvangen over de nieuwe Pentaanse verkenningswagen? Inderdaad. En ze bewijzen dat we die Pentaanatracht niet al te zeer mogen onderschatten, Maracos. Actiegaard is in het terrein, 160 mijl. Verder waterdicht, elektrisch ontstoord, flink bepanserd, slaagsilhouet. Ja, mooi ding. <laughs> Leek mij ook. Maar militair. Oh, verder weinig gevaarlijk. Motor te compact en niet bereikbaar vanuit het compartiment. En eenmansbediening. Zo'n man heeft te veel tegelijk te doen om hem werkelijk goed te kunnen verkennen. Hè? Het specialisme dat wij hier in Skria hebben ontwikkeld. zullen die zorgeloze Pentaniërs nooit leren, generaal. Oh, wij zullen ze wel een lesje geven, binnenkort, Marakas. Oh, wacht, daar is de protector. De groet! Heil Skria, kamerad protector. Heil Skria! Heil Skria. U mag gaan zitten. Ja. Laten we afzien van verdere formaliteiten en beginnen. Dossier Q. Klerk, tape voor noodhulen. Wordt opgenomen. Wordt Luistert u aan. Maragos, hoofd van de geheime politieke politie Skripol... ...heeft mij een rapport voorgelegd over Sherin Antou... ...in de Pentaanse hoofdstad Jalo. U herinnert zich dat wij deze man... ...die hoofd is van de vijandelijke contra ...destijds met enige overreding... Voor ons hebben kunnen winnen. Ja, ja. ja, ja. Yes. Shering, mijn voornaam Anto, carrièrejager, los met vrouwen, enigszins laf. Metras had tevoren over hem een zeer compromitterend dossier samengesteld. En sindsdien is Shering zeer nuttig voor Maracos geweest. Geweest, kamerad Protector? Hij is Maracos dus uit de hand gelopen. Onvermijdelijk. Maar Marcos wilde dat niet inzien. Kamerad protector, moet ik mij de insinuaties van Aatrek laten welgevallen? Resumeert u liever uw rapport, Marcos. Zoals u beveelt, kamerad protector. Sherin Antal is, op zijn broeder na, de laatste teller van een beroemd Noord-Pentaans geslacht. Eens patriarchen van het rectoraat Maneto. Sherin Antal kwam naar de hoofdstad Jalo. Studeerde daar als jonge man samen met de huidige president van de Pentaanse federatie. Gerin, een handig carrièreman, klom op en werd ten slotte hoofd van de Pentaanse afweerdienst. Nu is het ideaal van elke spionage het plaatsen van een eigen agent in de afweer voor informatie. Dat gaat ook hier moeten gebeuren in plaats van... Wilt u afzien van interrupties? Dank u, kamerad protector. Als wij op Pentaanje met succes revanche wilden nemen, een land dat twintig maal zo groot is als ons hele Skria... Moesten wij daar vooraf een heel leger saboteurs en agenten infiltreren. Informatie alleen over de Pentaanse contraspionage kon daartoe niet voldoende zijn. Wij behoefden de actieve medewerking van hun hoofd, Sherin Antal. Metras hier verzamelde dus een uitvoerig dossier over Sherins rijkgeschakeerde privéleven. Lijkt me toch een twijfelachtig houvast. U vergeet, generaal, de typisch mentaanse angst voor familieblaam. In de deelstaten van de federatie hebben de voorname families het woord zeggen. Wordt één lid geblameerd, dan verliest de hele familie haar gezicht... ...totdat de schuldig is geliquideerd. Hmm. Shirin Alto bleek hier en daar scheef gegaan. Hmm. Wij kregen hem verder en verder. Zijn dossier werd dikker en dikker... En tenslotte palmden wij van Skripal hem in. Ging het misschien wat al te gemakkelijk. Is Skripal misschien niet gewoon ingetrapt? Want nu zijn er toch kennelijk moeilijkheden? Ernstige, anders zaten we niet hier. U vergist zich, Adric. Gelukkig hebben we die Shirin Antou nog volkomen in de hand. Gaat u door, Margot. Het hoofd van de Pentaanse afweerdienst, die Shirin Antou dus... die onze eigen kritische agenten behoorde op de sporen... en onschadelijk te maken... heeft voor ons gedaan... Wat wij verlangden. In bijna alle vijandelijke installaties en vitale industrieën hebben wij nu agenten en saboteurs geïnfiltreerd. Maar die Girondant kon, zoals Atrek zo even bedoelde, misschien dubbel spel spelen. Moeilijk, generaal. Ik heb hem voortdurend in het oog laten houden door een man die de rol van huisbediende speelt. En deze man is in werkelijkheid een van mijn hoofdagenten in Tentanië. Wel Via Chirin-Anto plaatsten wij ongehinderd onze agenten in de Pentaanse vitale industrieën, installaties, kortom, waar wij maar wilden. Als slapers neem ik aan. Maar die wakker worden op uur u. Uh, uh, uh, Als straks onze aanval begint, blijft er geen telefooncentrale in heel Pentanië functioneren. Olieleidingen, mijnen, sterkstroomnetten vallen uit. Desondanks zijn wij nog niet klaar met ons werk. Eerst nog die drie militaire projecten. Hoofdprojecten nog wel. En juist nu laat Shirin Anto ons in de steek. Nou ja, waarom? Dus ronde. toch. Ik heb u al meer gewaarschuwd. Werken met die lontje en pentaliërs, dat is op de duur veel te riskant. Ja. U mij gewaarschuwd? Ik heb u al meer gewaarschuwd, atrek Voor uw onvoorzichtige tong. Wij van Skripal houden daar niet van. Geen bedreigingen, Marakos. Feiten. Het is simpel zo. Shirin Anto moet zich terugtrekken om gezondheidsredenen. Bevestigd. ...door een medico. Betrouwbaar? Volkomen. Doden spreken niet. Sherin Anto heeft een slepende kwaal... ...en zal nog maar drie of vier maanden leven. Nou, met een beetje geluk hebben we dan heel Pentania lang bezet... ...in een bliksemoorlog. Met hoop op geluk begint maar geen bliksemoorlog ...tegen een federatie twintigmaal zo groot als wij. De verloren achtjarige oorlog van een eeuw geleden heeft ons dat wel geleerd. Zeer juist, generaal. Ja. Ditmaal moeten we dus volledig zijn voorbereid... We zijn bijna, maar nog niet geheel. Dan moeten we die Sherin Antou dwingen door te gaan. We kunnen nog altijd zo'n compromitterend dossier in handen spelen van zijn Pentaanse superieur. Vroeger, maar nu niet meer. Juist door zijn werkzaamheden voor ons kent Sherin ons hele sabotagenetwerk. Dat is zijn wapen tegen ons dossier. Als wij hem nu zouden blameren, dan gaat hij doorslaan. En daarmee valt onze hele organisatie in Pentanië. Dan een eenvoudig liquideren voor die praten kan. Als het zo eenvoudig was aantrek, dan zaten wij hier simpel de tijd van onze camera-protector te verbeuzelen. En bedenk, drie hoofdprojecten wachten nog op afdoening. Waar wij Sheeran voor nodig hebben. Hem of een vervanger. Een, vervanger. Een, vervanger. een vervanger. Op ditzelfde ogenblik namelijk is onze bevolkingsselector bezig alle persoonskaarten te onderzoeken op het bestaan van een geschikte of een geschikte makend vervanger voor Sheeran Amdalt. Eerst die shiering vervangen. Ah, en hem dan liquideren. Vervangen misschien? Liquideren is uitgesloten. Hij heeft al beloofd... ...dat hij zijn gezamenlijke gegevens over de geïnfiltreerde agenten... ...ergens zal deponeren waar wij er niet bij kunnen. En zo gauw hem iets overkomt, zijn al onze agenten erbij. Mooie situatie heeft u ons ingemanifreerd, Marakos. Maar als u shiering hebt... ...dan brengt u ook de plaats waaruit uit hem... ...waar die gegevens zijn verborgen. Helaas. Daar zijn waterdichte systemen voor het leggen van zo'n dodemans contact. Het enige dat ik nog kon bedingen was anderhalve maand... om een vervanger op te leiden. Voor zo'n positie is gevaarlijk en onmogelijk. Hm. Gevaarlijk misschien, niet onmogelijk. Ja. Treedt niet in andermans specialiteit, generaal. Skripal beschikt over technieken waarvan... niemand hier zelfs maar een idee heeft. Laat staan in Pentanië. En onder onze 30 miljoen skritiers... ...vinden we stellig wel een paar subjecten die voor transformatie geschikt zijn. Als het moet, veranderen we ze van buiten en van binnen. Wees u gerust. Als we zo'n subject kunnen vinden. Hm? Alleen, protector, ...zal dat transformeren in dit geval wel heel erg grondig moeten gebeuren. Een collega van die Sherin Antou heeft, waarom weet ik niet... ...al een van zijn mensen in Sherins afweerdienst geschoven. Ik heb nog geen bijzonder dossier over hem. Maar dat die man, Shirin, gadeslaat, is zeker. In welk avontuur gaan wij ontstorten met een vervanger? En waarom zo lichtvaardig? Of mag ik zeggen al te lichtvaardig? Een moment, heren. Ik zie het zo. Als er met die vervanger iets fout loopt, zijn we weg. Maar dat zijn we zonder die vervanger even goed. U, heren, bent geen militaire specialist, dus zeg ik u dit. Voor we een bliksemoorlog op Pentanië kunnen wagen... ...moet ik als hebben eerst de algemene Pentaanse oorlogsopstelling kennen. Voorts moeten we de Pentaanse staf... ...een gefingeerd aanvalsplan in handen spelen... ...om ze daarmee te misleiden. Om dan nog maar te zwijgen over de kwestie. Een militair project van de allereerste rang. En voor dit alles... ...is die sharing aantal nodig. Mm. Ofwel zijn opvolger. Apropos, metra. <laughs> Verzamelt u over die assistent van Schering een dossier... Ik ben opwezig, kameraad protector. Helaas, de man is loyaal. Of gewoon onervaren, ook wat eerzuchtig. Romantisch. Verwikkelen hem dan ergens in. Misschien vind ik er wel iets op. In afwachting van de resultaten van de bevolkingsselector... iets over project Z, heren, het Pentaanse zenderproject. Mijn voorlopige tevredenheid aantrek over de voorbereidingen van uw bureau's bureauscriteers in het buitenland. Ik dank u, kameraad protector. Mijn pentraanse scriptuurs gaan door met het personeel van die politieke zender... ...heel opvallend beschadigen. Het jacht hen steeds meer vrees aan. Eerste fase. Maar als inleiding tot wat, kamerad protector? Tot uw beurt komt, metras, Met nieuwe identiteitsbewijzen. Het gebouw is namelijk in secties verdeeld. Een bewakingscordon misleiden is voor ons niet voldoende. Wij moeten iemand infiltreren die bovendien doorlopend toegang heeft tot al de secties. Maar is al die voorbereiding alleen voor de daar aanwezige politieke informatie? Nee. Een onderdeel van een veel groter plan, puur militair. Het opblazen van de hele zender. Op uur, u. Onder meer, onder meer. Genoegen van te zeggen dat als dit project misgaat, onze hele bliksem. En we kunnen nu niet worden gestoord. Vermoedelijk mijn onderchef. Kameraad Protector. Met de uitslag van de selectie. U vergunt mij. Ja? Hoeveel plekken? Geen chef. Heel. Nee? Heel. Nee heel? Ben je krankzinnig? Niets. De, de selectie heeft me dat zo even bericht, chef. Alle 30 miljoen kaarten zijn door de selector gevoerd. Meermalen. Maar bij de door u opgegeven MK is er geen reactie. Op een dergelijk eenvoudige minimumkarakteristiek. Selectie, slechts op vier simpele kenmerken, lang 90 oogkleur blauw, valide en IQ 160. Geen subject. Onder de 30 miljoen. ...enkele schriet hier, die hier aan voldoet, chef. Bedankt. Nou. Geen subject. is dus geen vervanger voor jouw handlanger, Marcos? Op jouw schrietel laboratorium zou een kunstmens moeten maken. Zijn dus u aantrek. De zaak is te ernstig. Overigens, heren, dit zag ik aankomen. Kamerad uh -huh. protector, vreesde dit? En toch, ik heb er moeilijke selecties laten maken, aan Heer, in dit dossier ligt niettemin de oorzaak duidelijk uitgesteld. Zeer een antal die we moeten vervangen... is ten eerste blauwoogig en zeer lang. Nu zijn onze voorouders, oorspronkelijk Pentaanse ballingen... ook lang en blond geweest. Maar ze hebben zich later vermengd met de autochtone bevolking... met de kleine en donkere kritische stammen. Daarom zijn wij, zoals we hier zitten, allemaal kort en donker. Maar toch, Kamerad protector... zo goed als in zuid pentanië mensen als wij voorkomen... ...worden er hier in Skria soms Pentaanse typen geboren. Lang, blauwoogig. De zogenaamde bastaard, ja. Goed. Maar we hebben ze toch? Van 1,90 meter minimum. Maar uh, hun intelligentie, hun ontwikkeling. Oh, geen een is tot op heden ooit de moeite van een politiek dossier waard geweest. Dus, daar hangen we op. Ik vrees maar, Kors, dat u daarop wel het eerst tot hangen. Kamerad protector. Voor iets dat buiten mijn macht lag? Voor iets waarin u reeds lang geleden had behoren te voorzien. Waarvoor anders dacht u, Maracos, dat ik deze bijeenkomst had belegd? Nadat ik vannacht uw rapport had gelezen. U hebt... ik, ik ben voornemens, bij meerderheid van stemmen, de nationale schande over u te decreteren, Maracos. Tenzij u een uitweg kunt vinden. Maar ja. wel terstond. Kamerad Pro Protector. Als wij nu geen vervanger kunnen krijgen... voor die ellendige Sherin Antou... dan was dat vroeger even min mogelijk. Onzin, Marakos. Je had hem kunnen halen waar al miljoenen van zijn uit Pentanië. Juist, Staatrek. Uit Pentanië. Keuze het over. Keuze? Nou dan kan het nog. Ook nu. Als snel zijn. Afgaande op mijn ervaring bij het samenstellen van persoonsdossiers... moet ik zeggen dat Marakos een tijd vrij heeft laten voorbijgaan. Bevolkingsorganisatorisch is Pentanië een Van een selector zoals wij die hier in Skria hebben... is daar geen sprake... Maar dan zou het in Pentanië toch ook lukraak zoeken zijn geweest. Maar misschien aantrekt. Daar. Onder jouw organisatie van scritiërs. Of genaturaliseerden daar. In Pentanië. Allicht is er daar wel één bekend die... Allicht is er daar wel één bekend. De meest hoogverraadelijke stommiteit die ik ooit gehoord heb. Begrijp dat ook toch, Marakosh Die vervanger mag aan niemand bekend zijn. Precies, en die man die ondergaat moet zelfs totaal verdwijnen. Dan. Dan weet ik het niet meer. Staat u op, Marco? Ik stel vast... dat u in uw verantwoordelijke functie... van hoofd van de geheime politieke politie Skripel... belast met de binnenlandse veiligheid van Skria... bovendien met spionage in Pentanië... een verzuim hebt gepleegd... dat de gehele toekomst van ons land in gevaar brengt. Datgene waarvoor Skria een eeuw heeft gezwoegd... uitwissing van haar nationale schande. Laten we dan vechten, kamerad Protector. Ze zullen vechten, onze hier. Tot de laatste man op dit maal. Maar ik wijs dit af. Want bij mislukking van onze verrassingsaanval... ...ontaart de oorlog in een langdurig conflict... ...waarin wij moeten verliezen. En dan zullen onze eigen massa's ons dwingen tot het gebruik van kernwapens... ...waarvan de uitwerking bij onze grillige winden niet is te voorzien. En ik heb geen lust, Maracos... ...in de functie van protector over een reusachtig knekelveld... Liever dus spreek ik over u uit de nationale schande. Wacht, kamerad. Kamerad Protector. Misschien... Misschien wat? Ik heb... Ik, ik weet in dat dossier... Het dossier van Sherin Anto... daarin is sprake van een man... Juist. Zeer juist. U kunt weer gaan zitten, Marakos. Ik dank u, kamerad Protector. Want ook de oplossing die u aanvankelijk over het hoofd zag... ...lag verborgen in dit dossier. Het is zelfs bijzonder eenvoudig. Mijn heer, er bevindt zich in Pentanië... ...een subject dat ten volle geschikt moet zijn... ...voor deze zogenaamde transformatie. Een subject dat bij goede opleiding vermoedelijk... ...ook aan alle overige eisen zal kunnen voldoen. Deze man, Marcos... ...moet u uit Pentanië laten ontvoeren ...en naar het scripo laboratorium ...te Anacorace laten brengen. Maar niet rechtstreeks. Verklaar u namens? Ik bedoel dit... Kamerad Protector. Gelet op de zeer bijzondere positie... ...waarin hij zal worden geplaatst... ...en zijn ongewoon hoge intelligentie... ...blijft er steeds gevaar bestaan... ...dat hij op een kwade dag ontdekt of vermoedt. Juist, ja. Tja, ja. Naast de illusies die we hem opdringen... ...zullen we nog iets concreets nodig hebben... ...dat hem als... ...als kritier in onze macht houdt... elke terugweg afsnijdt. Dat dacht u van een doodvongens... Kamerad Protector. Ja. Dat verschaft ons een vastere greepakkoord. Overigens, Marakos, om je verdere blinders te besparen... zal ik persoonlijk deze onderneming superviseren. En als ik zeg superviseren, dan bedoel ik dat ook. Subject 312. Een pentaniër. Ikzelf. Voor zover men in mijn vaderland wist, verdronken in de roka... In werkelijkheid ontvoerd door skripol -agenten. Verscheept in een subboot langs deze continentale rivier, die in Noord-Pentanië ontspringt en tenslotte in Skria in zee uitmondt. Gebracht naar Korasha, smerige bedomte hoofdstad van het overbevolkte kleine Skria. Gedeponeerd daar op een gure winteravond, na een injectie achter de oogbol, in een van die achterstraten vol opoetsproegen. Wij bewust zijn gekomen zonder geheugen, of zelfs een besef wie ik was. En zonder enig idee van de maalstroom van gebeurtenissen waarin ik terstond werd opgenomen, geschud door woedende omstanders. Hé, brandige Wat wakker jij? Trom kan blauw oog. Hé, hé, snel op! Hé, mijn hoofd! Stop! waar? Waar vraagt <laughs> Daar, daar ligt je slachtoffer! ik. Ik begrijp jullie niet. Nee, ja, dat kan wel. Waar ben ik? Dat zou je zelf het beste weten. Jij lange bastard, Vermoord heb je hem. Vermoord. Ik? Wat heb ik? Vermoord. Ja, zeker. Daarmee? Met een gebroken fles. Eerst de smerigste gesopen en nou... Ja, nee. O, Ga hem geslagen. He? Rekent zo'n blauwe bastard. De ja, mannen ja. zonden hem gelijk. schoppen hem kapot. Ja, toch? Ja, de ja. ja. politie. Hier voor Stilstaan. Handen omhoog, iedereen. Hier, ja, Migrat. Een dooie. Slag uit de deur. Als. Jij. Spreek op. Wie? Hij, hey, daar. Die lange bastard. We, we kwamen te laat, en nog iets. Ja, op. hoe? Ja, we... Hij stond onder de lantaarn, dronken. Had ruzie met die kerel. En sloeg hem zomaar met die kapotte flessen. Hoofdregulier. Hier is die fles, Migrat. Nog eens een hand. Die blauwe bastarden moesten ze uitroeien. Tuig. Laten jullie maar zakken die handen. Hoeveel getuigen? Uh, wij met z'n vieren, hoofdregulier... We renden naartoe, alleen te laat. Daar baffel dicht. We hebben alles. Dader, doodje en vier getuigen. Inladen dan. Allemaal. Jullie vier helpen. En dan mee. Ja, maar ik ben zo mijn huis uitgelopen. Mijn huilen zoekt daar nog op het vuur. Zo, even je zeggen. Ja, zo, niet. Je je je is... Is... Ik, ik, ik wist van, van niets, meneer. De richteren van Skria, Bastard, die weet het wel voor jou erbij. Dag, man, dicht. En hup, in de wagen. Hola. Voilà. Heren. Ik weet niet wie ik ben. Wat ik ben. Weer wel, je bent dronken. En spreek me niet aan met meneer, maar met rechter. Ja, rechter. Ik... Sta recht op als je het op bespreekt. Je ontkent het feit niet, mooi. Doodslag. Ja, ze zeggen het. Ik weet van niets. Herinner mij niets. Mijn hoofd... Ik... Het feit is bewezen. Je hebt deze vier getuigen er gehoord. Maar ik, als ik mij niets herinner... De oorzaak is... vreemd ze is duidelijk. Je stikt de o Het bekende verloop. Partijschande, arbeidschande, dus weinig geld. Gevolg, minderwaardige drank. Gevolg, vergiftiging, verlies van geheugen, van identiteit. Maar de rechter van Skria zijn niet geïnteresseerd in iemand's identiteit. Alleen is zijn daad. Je hebt nationale schande op je geladen als moordenaar. Maar ik... Ik kan toch misschien getrouwd zijn? Kinderen hebben? Hoe heet je... Welke arbeidsgeen Skria zou met een bastard willen trouwen als jij... Die eruit ziet als die luie pantanen met hun vissenogen. Hij is al getrouwd met de ooghoes. Drie etmalen opsluiting voor deze getuigen interruptie. Schending van de richteren. Schending? Ja, maar zou je zo bedoelen? Ik weet niet. Vier etmalen. Breng hem weg. Nu het vonnis van achter. De richteren van Skria kort gericht houdend over de heden voorgeleide van doodslag en dronkenschap beschuldigde en overtuigde man, onbekende, silent enzovoort. Kort gericht. Spoedig was ik terug in de vunzige cel met mijn vonnis te strop. Alles om mij heen leek zo onbekend, zo onwezenlijk. De weeg alcoholstank van de oorboets gemorst op mijn kleren was verstikkend. Voor de volgende morgen had ik tijd erover na te denken. Maar hoe kon ik nadenken over dingen die ik mij niet herinnerde? Niet mijn daad, niet mijn verleden, zelfs niet mijn naam. Mijn hoofd hamerde, gloeide van pijn. Ergens daarbinnen moest iets zijn veranderd. Ik was gevangen op het, het plaveisel, wellicht daar. Ik keek naar boven en zag door een waas het nevelige kruis van mijn celraampje. December. Het moest dus winter zijn in Skria. Wat was Skria? Ik lag op stoel. De avondschemering sloop langzaam naar binnen. Morgenochtend, dacht ik vaag, wordt hij opgehangen. Een onbekende. Een onbekende. Tijn, Hij is het. Hij slaapt. Voorzichtig wekken dat hij niet schreeuwt. Hé, hey, hey. jij. Ja. Wat wakker. Hé. Hey. Hé. Huh? Nu al? Koest Vrienden. Vrienden? Ja. We komen je halen. Kom vriend. Die vent ligt ze wat voor lijk. Opstaan. Help me even. U bent gekomen om mij te helpen? ontsnappen, ja. Orders van de chef. Kunnen we? Ja, elk onder een arm. Heb je hem? Ja. Dan gaan we op. Dan kan ik zijn deur weer dicht doen. Hou oh, jij hem overhand? Nou, ik kan wel staan. Dit is te beter. Zo, gaan we. De passering. in. Hey, de deur. De wakker nog bij de westen. Er zit nog genoeg hier van Een tweede dosis. Nee, die blijft minstens een half uur onder. Hij herinnert zich dan niets. Tenminste, als we niet vergeten ook dit hek te sluiten. Mooi. Nu verder. We brengen jullie mij naartoe. Veilige plaats zonder meer herna te Hoe zijn jullie hier binnen? Niet interessant. Belangrijker is hoe gezien je... Alarm! Uit! Alarm! Uit! Uit! Uit! Uit! Uit! Uit! Die Uit! Uit! Uit! Uit! Uit! Uit! Uit! Vooruit de verder. In de wagen. Daarom rin. Hij kan er zelf wel in komen. Zo, en achter vuur. Vol gas. Als de regulier zoeft te pakken krijgen. We zijn de chef weer wat anders. Rijden. Ach, die modderkeien. Volgende hoek. Als we eerst maar uit die prut zijn, mijn wielen slippen gewoon weg. Drie bussen hier in Corasha. Om de volgende hoek linksaf. Bij de straatweg. Moet uiteindelijk de hoofdweg naar Corasha. De... Ah, Ik ken het niet. Voor mijn part leggen de pentanen deze hele rotwit plot. Doen ze tenminste wat nuttigs als zover is. Daar hebben ze geen kans voor. Zij zijn het eerst in de buurt. Hoor. Sirenes. Mm. De reguieren. Eh, Alleen, zij hebben thermowagens. Dit is maar een gewone. Wat is dat achter ons? Hou jij hier buiten? Thermowagens. Nou, nah, hadden we maar een van onze eigen karren. Er kan zelfs geen thermo tegenop. Hier binnenkoren, dan ja, redden we toch wel maar dadelijk op de grote weg. Hier begint-ie. Onze opdracht luidde een gewone kaart te pikken. Ook logisch. Meer gas. Help niks, ik zit rond de plank. Hoor eens even. Ah, redden we zo nooit. Dan de reserveinstructies. Luister, volgende links linksaf. Ja, remmen. Anders ben je er nog voorbij. Maar in. Ja. Een raak links. Uw rechtheid naar het kleine vliegveld. We nemen de kist van Sally en Tombosch. Zullen die twee dan wel pijn aan hebben? Daar komt de ingang. Let op. De dicht. De want op onze achterbumper. Nee, niet remmen. Niet remmen, vol gas. Het enige is dat dwars doorheen. hek van niks. Oh, dat is erger. De motor gaat nu. Ruit en lopen. Hé, hey, jij. Lopen. lopen. Lopen, ja, natuurlijk. Wat ze met de putten krijgen. Waarheen? De machine daar. Daar draaien, loop komen niet. Zullen we erin kunnen komen? Ja, we Zullen we de vlak bij? Zullen we erin kunnen komen? Die zoek. Ja. ja, meneer, ruit dat is Een zoeklicht. Een draaibaar. Hier. Meneer Ik Kan er nog net bij. Ja. Ja. Hé, hey, jij, jij. Jij is. Kun je? Ja, ja het gaat weer wat. We hebben ons in de straal. Oh, weg. Zo. Weer recht. Als ze de tank straks schieten, ja, Naar ik ook jullie in, ik start. Ja? Geen tijd om warm te draaien. Afgelopen. Zonder de startbaan is die opgebouwd. Maar niet op boomtoppen! Ah, dat scheelt me niks. Volgende halte, Anna Korasa. Kwartiertje vliegen, niet langer. Alleen maakt het wolkendek de zaken niet gemakkelijk op. Waar zitten we nu ongeveer? Spirogo. 25 kilometer voor Anna Korasa vliegveld. Als we de kist daar landen, gaat het natuurlijk fout. Instructie luidt anders. Anders? Oh, nou. Lollig karwijn met dit rotweer. Help hem dan even. Ja. Ze blindganger, ik zal je helpen. Ik heb me al losgegespt. We gaan dus springen. Hoe weet je dat? Ik zag u de automatische piloot inschakelen. Wat weet jij van vliegen? Van vliegen? Eh... Uh. Misschien ben ik uh, als conscript geweest bij de vliegmacht. Conscript? Jij? Een blauw oog? Bij het vliegwapen? <laughs> Zeker afgekeurd. Nou, wees blij, je zou er geen leven hebben gehad. En toch weet ik iets. Komt er mooi uit we gaan springen. Zonder van de kist, maar goed voor de opdracht. Het ding dondert al ergens neer. Denk in zee. Niet kletsen. Schurms, spullen om. Ja. Omgekeerd. Parasjidplak met haarnas. Zo, nou die lijn met sluithaak aan deze rail. Vast. Ja, natuurlijk. Nou, hey Hé, hé, je hoeft niet zo in die lijn te rukken. Die aks zit goed vast. Moet die meer gedaan hebben. Dat die vaste lijn de parachute straks vanzelf opentrekt... dat, dat schijn je ook al te weten. Ik geloof ik... Ik had het gevoel dat ik... Mm. Er zijn er ook die dat gevoel niet hebben. En dat aan onze beleefdheid overlaten... Of we hun lijn willen vastmaken. Soms maken we hun lijn niet vast en laten we ze doodvallen. Klaar allemaal? Mooi. Let op vreemdeling, dan heb je het meer gedaan dan een goede raad. Pas op de slipstroom. Behalve dat je gaat buiten, heb je kans tegen het stabilo hoop te donderen. Dat gebeurt bij dit soort van kisten en roze. Voeten tegen elkaar, grijs als tegen de borst aantrekken. Ellebogen tegen je zij. En als dus bij het opengaan, je parachutetouwen onderkomen, breng je een arm. Verder ontspannen. Als je beneden komt, is dat hetzelfde als een val van vijf meter hoog. Gewoon je opzij laten rollen. En blijven waar je bent. Wij komen naar je toe. Dan ben ik de middelste. Precies. Standaard techniek. Hij springt eerst. Beneden loopt hij vooruit. Ik laatst, loop terug. Deur open, ja. Ja. Gaan maar. Let op, nummer één. Ja. Hop. Nummer twee, jij. Hop. De man die me geholpen had, sprong het eerst. En toen ik... De ijskoude wind striemde, greep me. In het donker stierf het geluid van het toestel weg. Ik was nu alleen tussen hemel en aarde. Een onbekende die niet wist wie hij was. Maar mijn lichaam en handen wisten beter. Ze verrichten de handelingen van de paraman automatisch als ik dan niet een conscript kon zijn geweest niet had gediend bij de vliegmacht waar had ik dan leren parachute springen? mijn hoofdpijn was minder de lucht zuisde om mij heen opwaart, steenkoud ik trok aan mijn reizigers vermeed een obstakel en landde in een struikachtig terrein rolde om en om automatisch maakte ik mijn harnas los verborg de parachute en wachtte de anderen waren spoedig bij me we gingen op weg door het ruwe terrein. Struiken kraakten, het gras sliepte. Het was donker en stil. Waar gaan we naartoe? Merk je wel. Ik hoor dus bij jullie... Uh, bende. Maar ik ken jullie niet. Bende? Als je het zo noemen wilt... Onze organisatie is nog wel groot. Ja. Dat neem ik wel aan. Maar... Hoor ik bij jullie? Waarom hebben jullie... Waarom hebben jullie nog de gevangenis gehaald? Ik zou de volgende morgen... Dus straks... Worden opgehangen. Westeren. Dan was ik dus toch een lid van jullie groep. Of niet? Schien vreemdeling... Wil onze chef je alleen maar spreken? Er was iets rond die twee mannen. Iets zwijgens. Ja, sinisters. In de winterse ochtendgrote, bloemde tussen geboomte een sombere landgoed op... ...achter zware traliehekken. Een van mijn begeleiders opende het hek. Ik zag niemand. Het gebouw staarde met zijn nietziende vierkante nachtogen aan... Het naderde en werd steeds groter en vormlozer. Hier moest ik thuis horen. Maar het zei me niets. We kwamen binnen. In een donkere, schaars verlichte gang. Er was niemand. Behalve. Hoe ging het? Beetje ingewikkeld. Hoe zo ingewikkeld? Had je niet aan? Welke orders voor hem? Chef wil hem zien. Op zijn bureau. Nu al? Half zeven s morgens? Nu nog. De hele nacht op ons gewacht. De chef? De orders laten nog steeds. Direct melden. Ze duwden me naar binnen. Een klein, goed gemobileerd vertrek. In de andere hoek een bureau met een groene lamp. Daarachter een gezette man met wallen onder zijn ogen. Een dunne, groot glinsterende bril en een dikke rode nek. De chef. Opdracht voltooid, chef. Hier is hij. Goed. Jullie hebben de kist van Sarlé en Tom Borges moeten nemen? Volgens nul instructie chef. Toestel is afgeschoten. Boven zee. Torpedo jagen. Wil oh, je jammer chef? Geen kritiek op instructies. De reguliere politie neemt nu aan dat jullie er nog in zaten. Het een ging de diepte in voor ze erbij waren. Maar... Jij het lukt? Goed. Jullie kunnen het uh, Ik ook. Nee, u blijft hier. Gaat u zitten? Ja. U weet dus helemaal niets. Nee, eh... Uh... Chef. Nee, chef. Ze trok hem overeind. Ik wist niet waar ik was. Wie ik was. Ik heb iemand vermoord. Te veel opboets gedronken. Uw kleren stinken nog naar. Ochtend. Ja, die alcohol lucht maakt me misselijk. Anderen noemen zoiets een kater. Overigens, die moord. Wat weet u ervan? Dat ik hem wel gepleegd moet hebben. Maar niet waarom u me uit de gevangenis hebt laten ontsnappen, chef. Voor, u, voor uw groep ben ik onbruikbaar geworden. Zo zonder geheugen. Kunnen we genezen? Zonder verleden. Kunnen we je teruggeven? Maar met een doodvonnis. En met een dat als het mijne, chef. Ze zouden me arresteren waar ik me ook vertoonde. Waar Dat hangt er helemaal van af. U denkt dat ik toch nog. Bruikbaar ben? Uiteraard. Anders hadden we niet al die moeite genomen. U bent nodig voor een bijzondere opdracht. Hier? Nee, in Pentanië. Bentanië. Pentanië. Bent, bent, bent, bent. Wat moet ik daar doen? Ik? Alleen maar een man vervangen. Zijn persoon, zijn werk, alles. Alleen maar... Een... Ik? Niet zoals u nu bent, natuurlijk. Eerst wordt u getransformeerd, zodat u precies op die man lijkt. U zult worden getest. Opgeleid, geoefend, instructeur, semi-leren, cryptografie, bediening van zendapparatuur. Ja, zendapparatuur. Kaartlezen, vermomming, ongewapend gevecht, studie van Pataanse situaties, hypnocursussen. Alles, tot de handtekening toe. De spreektrand, gewoonten en manieren van de man wiens rol u moet spelen. Maar hebben wij dan ook. Uh... In Pentanië belangrijke zaak. Dat hebben wij zeker. En u hebt belang bij de stipte uitvoering van uw opdracht. U kunt daar namelijk gratie mee verwerven. Gratie? Ja. Gratie van de regering? Voor iemand van een... Van een groep als uh, de U... Oh, we hebben enige invloed. Maar die... Die, die transformatie en alles... Zoveel connecties en hulpmiddelen voor... Nou ja, een groep als... Ja, een dergelijke behuizing. Ach, ik zie het. Waar dacht u eigenlijk dat u zich hier bevond? In... in ons... Ik bedoel, in de schuilplaats. Het hoofdkwartier voor... Ja, in een hoofdkwartier. Subject 312. Maar niet van een groep miserabele gangsters. Nee. U bevindt zich in de centrale van de geheime politieke politie van Skria. Kortweg. Ontvoering. Dit was het eerste deel van Dubbelspion, een oorspronkelijk luisterspel door Karl Lans. De personen waren Protector Ton Kuil, Marakos Gerard Hartkamp, Metras Maxim Hamel, Atrek Frans Koppers, Subject 312 André van den Heuvel, Generaal Louis de Bree en Chef Skripal Constant van Kerkhoven. Verder als agenten, omstanders en getuigen Huip Horizont, Hans Veerman, Harry Bronk, Trudy Libosan, Alex Vaasen Jr., Dick van het Zand en Willy Ruis. De regie had Leon Povel.